Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn jullie wakker? Hey, ik, ik ben God ontzettend dankbaar voor de, voor de Heilige Geest en voor paracetamol. Dat is namelijk de reden dat ik hier nu sta vanochtend en niet in bed lig met keelontsteking. Um, ja, ik, ik was anderhalf week geleden ziek en gisterenochtend ben ik weer wakker met keelontsteking. Dus uh, ja, we zijn ook een stelletje met elkaar. Maar God is groot, dat hebben we net gezongen. En dat vieren we vandaag. En daar zal ik het ook vandaag over hebben. We zijn alweer in de vierde en laatste week van de serie over gebed, over het Onze Vader. Waarin we hebben gekeken naar wat Jezus zijn leerlingen leert als ze hem vragen, Heer, leer ons bidden. Nou, Jezus geeft zijn leerlingen dan geen uh, tien weken cursus gebed of, of of een lange preek. Nee, hij geeft ze een kort, maar ongelooflijk krachtig gebed. Wat we kennen als het Onze Vader. En in dat gebed geeft hij ons niet een standaard gebed. Van nou, als je dat maar bidt, dan bid je zoals het moet. Nee, hij geeft ons daarin sleutels hoe we kunnen bidden naar het hart van God. En vandaag zijn we alweer aangekomen bij het laatste stukje van het Onze Vader. In Matthäus 6, vers 13. Laten we dat samen lezen. Daar staat het volgende, je ziet het op het scherm. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van, het, van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nou, ik weet niet hoe jullie dit zien, maar ik vind dit een ongelooflijk relevant gebed want we kunnen wel wat verlossing van de boos, van het kwaad in de wereld gebruiken. Ik denk dat we ons allemaal regelmatig afvragen... waarom is het toch zo'n ongelofelijke bende in de wereld? Waarom is het zo'n ongelofelijke bende in mijn wereld? Het leven is mooi en er is ontzettend veel om dankbaar voor te zijn en om van te genieten... Maar ik denk dat we er ook allemaal voor kunnen getuigen dat het leven ook heel vaak strijd is. Dat het, dat het moeizaam is. Dat, er, dat we allemaal te, te worsten hebben met dingen als teleurstellingen en tegenslagen en ziekte en pijn en verdriet en angst en eenzaamheid. Waarom is er toch zo'n ongelofelijke bende in de wereld? Ook als je naar het nieuws kijkt, 8 uur journaal. Ik ben op een gegeven moment gestopt met kijken naar het nieuwsjournaal. Ik weet niet of je het wel eens bijgehouden hebt. Ik probeer maar eens te curven hoeveel van de nieuwsberichten slecht nieuws zijn. Dus minstens 9 van de 10 nieuwsberichten zijn slecht nieuws: He, oorlogen, terrorisme, armoede, hongersnood, ziekte, corruptie, martelingen. De lijst is eindeloos. Waarom is er toch zo'n ongelooflijke bende in de wereld? Weet je, als, als je met mensen op je werk of, of op straat of met je buren daarover praat. Heel veel mensen hebben daar eigenlijk geen antwoord op. En dat heeft twee redenen. Allereerst, ze gelooft namelijk dat er geen persoonlijke kracht van het kwaad is. En ten tweede gelooft ze dat de mens van nature goed is. Ja, hoe verklaar je dan dat er zoveel kwaad is? in de wereld is. Ik heb, voordat ik christen werd, heb ik jarenlang gezocht naar de zin van het leven. Ik heb alle filosofieën en re religies bestudeerd en eigenlijk vond ik nergens een goed antwoord op waar de, waarom er zoveel kwaad in de wereld is, behalve in de Bijbel. De Bijbel geeft ons eigenlijk als enige een eerlijk antwoord waarom onze wereld zo'n bende is. En de Bijbel legt ons uit dat er niet alleen een goede God is die verantwoordelijk is voor al het, het goede en het mooie in de wereld, maar dus ook een tegenstander van God, die in de Bijbel Satan of, of de duivel genoemd wordt. En eigenlijk vertelt de Bijbel ons heel weinig over waar, waar Satan vandaan komt. Er zijn wat, wat hints hier en daar, wat aanwijzingen dat Satan een van Gods hoogste engelen was ooit voor de schepping, genaamd Lucifer. Maar Lucifer die, die vond het niet genoeg om Gods hoogste engel te zijn. Nee, die wou God zelf zijn. En die rebelleerde tegen God, die stond op tegen God. En die nam ongeveer een derde van de engelen mee zijn val in. En dat werden boze geesten, demonen. En sindsdien probeert Satan alles, maar dan ook alles, om alles kapot te maken wat God goed en mooi bedoeld heeft. En daarom is de wereld zo'n bende. Vandaag de dag. Maar dat is niet de enige reden. Want weet je, het kwaad is niet alleen in de wereld. Het kwaad is ook in ons eigen hart. De Bijbel noemt dat zonde. En uiteindelijk is Satan ook hier de voorzaker van. Want... Kijk, als je de Bijbel begint te lezen in Genesis, helemaal aan het eerste begin, dan lees je in de eerste twee hoofdstukken dat de wereld was zoals God het bedoeld had. He? Er was geen pijn, geen verdriet, geen kwaad. De mens leefde in volkomen harmonie met God en met elkaar. Er was geen dood, geen ziekte, geen pijn, geen verdriet, geen eenzaamheid. En toen kwam Satan daar. En die verleidde de mens om net zoals hij zelf tegen God in opstand te komen, te rebelleren, ongehoorzaam te zijn. En theologen noemen dat de zondeval. En sindsdien is de schepping gebroken. We zien het overal om ons heen. En zijn wij allemaal als mensen geïnfecteerd met dat zogenaamde zondevirus. Waardoor we uit onszelf niet kunnen leven zoals God het bedoeld heeft. Namelijk gericht op hem en op de mensen om ons heen. Als, als liefdevolle en vrije blije mensen. Maar in plaats daarvan is er zo vaak haat en jaloezie en, en onzekerheid en angst en eenzaamheid in ons hart. En daarom zijn wij als mensen tot zulke verschrikkelijke dingen in staat. Als liegen en bedriegen en overspel en moord, noem maar op mishandeling, verkrachting het nieuws staat er vol van. Dus dat is de tweede reden waarom onze wereld zo'n ongelooflijke bend is. Het kwaad in onszelf. Nou, dat is precies de reden waarom Jezus ons dit gebed geeft aan het eind van het onze vader. Hier, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Aan de ene kant dus leid ons niet in verzoeking, dat gaat over het kwaad in ons eigen hart. En verlos ons van de boze. Verlos ons van de kwaad in de wereld. En weet je, Jezus zelf is het ultieme antwoord op dat gebed. Want dit is precies waarom Jezus naar de aarde kwam. Om de macht van het kwaad te breken. De macht van het kwaad met een grote K in de wereld, maar ook de macht van het kwaad in ons eigen hart. Dus in Johannes 3 vers 8 zegt het heel mooi en heel kernachtig. En de Zoon van God is naar de wereld gekomen. Waarom? Om het werk van de duivel te vernietigen. Nou, en als je de evangelie leest, dan zie je dat keer op keer, overal waar Jezus kwam, verbrak Hij de macht van het kwaad. Bracht Hij genezing waar ziekte was, verlossing waar gebondenheid was, overal wierp Hij demonen uit, bracht Hij liefde waar haat was, verzoening waar conflict was, vergeving waar schuld was. Toen Jezus op aarde kwam, wist Satan meteen dat zijn koninkrijk van duisternis in big trouble was. In grote problemen was. En daarom deed hij zijn uiterste best om Jezus te stoppen. Je zag het al vanaf het moment dat Jezus geboren werd. Satan probeerde Jezus toen meteen al te vermoorden door koning Herodes. Weet je wel die kindermoord in Bethlehem? Jezus kon nog net op tijd vluchten met, met zijn ouders naar Egypte. Jezus was ook op vlucht. En toen, het moment dat Jezus zijn openbare bediening begon... werd hij de woestijn ingeleid. En wie probeerde hem te verleiden? Satan. Keer op keer probeerde hij Jezus te verleiden om God ongehoorzaam te zijn. Net zoals de eerste mens. En om hem te aanbidden in plaats van God. Ook dat lukte niet. En vervolgens probeerde Satan Jezus te vernietigen de ultieme manier, door hem als misdadiger te laten kruisen. En weet je, toen Jezus stierf, dachten Satan en zijn leger van demonen, dat zij de eindoverwinning behaald hadden. Ze hadden de champagnebewijzen van spreken al ontkurkt. Tot, tot hun grote ontzetting Jezus opstond uit de dood. En Jezus, eens en voor altijd de machten van de dood... ...en van de kwaad en van de zonde overwon. En dat is het goede nieuws. En weet je, door zijn dood en opstanding overwon... ...en bevrijdde Jezus ons ook van die macht van het kwaad. Of zoals Colossense 1, vers 13 tot 14, het zo ze mooi zegt. God heeft ons gered uit de macht van de duisternis... En ons overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Die ons verlossing heeft gebracht. De vergeving van onze zonden. Wie heeft er een beetje verstand van voetbal? Ja, ik zie een aantal mannen hun hand opsteken. In, in het voetbal, voor de vrouwen onder ons. En degenen die geen verstand hebben van voetbal. Ik zeg niet dat dat overeenkomt. Maar in, in voetbal heb je zogenaamde transfers. He, we hebben net weer de... De, de kerst of de, de winter stop gehad en daar waren transfers. Een speler ging over van een ene club naar een andere club voor heel veel geld. He, en als zo'n speler overgaat van bijvoorbeeld Ajax naar Feyenoord... dan heeft Ajax dus 0,0 aanspraak meer op die speler. Want die speler is voor heel veel geld gekocht. Die speler is nu eigendom van Feyenoord. Moet je voorstellen dat uh, Ajax-coach Peter Bos op een gegeven moment Kenneth Vermeer, de keeper van Feyenoord, die ooit voor Ajax speelde, zou bellen en zegt, uh, Kenneth, deze zondag speel jij in het eerste van Ajax. Het is dit belachelijk. Kenneth zou zeggen, ja, ben je gek geworden. Ik speel nu voor Feyenoord. Ik behoor Feyenoord toe. Ajax heeft geen recht meer op Kenneth Vermeer. Nou, zo is het precies met ons. Als wij geloven dat Jezus met zijn eigen leven ons vrijgekocht heeft uit de macht van de duisternis, door zijn dood en opstanding, dan maken wij een transfer. Van het koninkrijk van duisternis naar het koninkrijk van God. Van het licht. En vanaf dat moment heeft Satan 0,0 aanspraak op ons leven. Hij zal het proberen, maar wij, het enige wat wij hoeven te zeggen, nee, de prijs is betaald. Ik heb die transfer gemaakt. Ik behoor God nu toe. En jij hebt geen macht meer over mijn leven. Satan is verslagen. Hij heeft de macht over ons leven verloren. Nog een vers, wat dat ook weer heel krachtig zegt. Colossens 2, vers 15. Aan het kruis heeft Christus alle machten overwonnen die over de wereld willen heersen. Hij heeft aan iedereen laten zien dat die machten verslagen zijn. Weet je, ik kan me voorstellen dat je, dat je dit hoort en dat je denkt... ja, dat, Martijn, dat klinkt al heel mooi, maar ik zie het niet. Ik zie het niet in mijn leven en ik zie het niet in de wereld. Want het lijkt wel alsof het kwaad aan de winnende hand is. He, als je ziet... Wat voor wat zo het is in de wereld. Hoezo Jezus heeft het kwaad overwonnen door zijn dood en opstand. Denk je dat wel eens? Weet je, dan is het heel goed om te beseffen dat ja, Satan is verslagen, maar hij is nog niet definitief vernietigd. Op dit moment tussen Jezus eerste komst en Jezus tweede komst leven we in een soort tussentijd. Met Jezus' eerste komst is het koninkrijk van God hier op aarde aangebroken. Tegelijkertijd zal het pas volledig en compleet zijn bij zijn tweede komst. Op dit moment zijn er nog twee koninkrijken hier op aarde. Dat van God en dat van de duisternis. En die zijn constant met elkaar in gevecht en in strijd. En pas als Jezus terugkomt zal dat koninkrijk van duisternis eens en voor altijd vernietigd zijn. En dan zal er geen zonde, geen kwaad, geen pijn, geen verdriet meer zijn. Weet je, Satan is eigenlijk niets anders dan een terrorist. Wat probeert een terrorist te doen? Die probeert angst en chaos en dood en verderf te zagen. Als een terroristische cel, als die beseffen dat ze ontdekt zijn... En bijna ingerekend worden. Wat doen ze dan? He? Ze proberen nog zoveel mogelijk mensen mee te nemen in hun vernietiging. En dat is precies wat Satan doet. Hij weet dat hij verslagen is. En hij zal proberen nog zoveel mogelijk angst en chaos en dood en verderf Hier op aarde te veroorzaken. Dus Satan heeft wel degelijk nog macht hier op aarde. En weet je, wij christenen zijn Satans boelzaai. Satan haat God met een, met een onstilbare haat en hij haat dus ook iedereen die bij God hoort. En daarom zal hij alles proberen om ons bij God weg te trekken. Om ons mee te nemen in zijn neergang. En daarom vertelt Petrus, een van Jezus' eerste twaalf leerlingen, ons dit. En roept u ons op te passen. In Petrus 5, vers 8 tot 9 zegt hij, de duivel is jullie vijand. Hij zoekt altijd iemand die hij kan vernietigen. Hij is op jacht, net als een brunde leeuw. Wees dus verstandig en let goed op. Wees sterk door je geloof en verzet je tegen de duivel. Bedenk dat overal in de wereld christenen op dezelfde manier moeten lijden. Nou, dat is dus de reden dat de wereld nog zo'n bende is en dat wij vaak zoveel strijd ervaren en zoveel tegenstand. Vrienden, dit is de geestelijke realiteit waarin we leven. En weet je, ik zie ons op drie manieren met die realiteit omgaan. Ten eerste, de manier waarop we hiermee omgaan is dat we simpelweg ontkennen dat er de kwade macht is. We doen alsof het er gewoon niet is. Ik zie dat in het Westen heel veel mensen zo met het kwaad omgaan. Het gewoon ontkennen. Doen alsof het er niet is. Ten tweede, en ik zie dat vooral heel veel Westerse christenen zo doen, is we geloven erin. We erkennen het, maar we zijn zo bang voor Satan en zijn demonen Dat we ons kop in het zand steken. En we proberen er gewoon niet aan te denken. En het te negeren in de hoop dat het vanzelf weg zal. En de derde manier is precies het tegenovergestelde. Dat we zo geobsedeerd zijn door, door Satan en zijn koninkrijk van duisternis. Dat we daar al onze tijd en energie op richten. En ons op focussen. En dat we ons helemaal vergeten te focussen op God en zijn koninkrijk. Achter elke struik of boom zien we een demon. Of alles. Dat zijn drie manieren. En ik... Ik denk dat Satan even blij is met elk van die drie manieren. Waarom? Omdat elk van die drie manieren onze focus afhalen van Jezus en zijn koninkrijk. En hem de ruimte geven om met onze levens de, pot, de rotzooien. Nou, nu vraag je je misschien af, ja, maar wat is dan wel de goede manier om met die strijd om te gaan? Nou dan komen we weer terug bij het eind van het onze vader. Want ik geloof dat Jezus hier ons die sleutel geeft hoe we wel met die strijd kunnen omgaan. Namelijk keer op keer weer te bidden. Vader leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nou wat kunnen we van dit gebed leren? Allereerst dat we dus als christenen wel degelijk moeten erkennen dat er een boze is. En dat we daarvan verlost moeten worden. Maar ten tweede, dat we ons daar vervolgens niet op moeten focussen... maar dat we ons alleen op God moeten richten. Want alleen God heeft de macht en de kracht... en van hem is het koninkrijk en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Met andere woorden, God is de enige die bij machten is... Om ons van dat kwaad te verlossen. Zowel dat kwaad in ons hart. Als dat kwaad met de grote K In de wereld. En als Jezus. Heer is. En als Jezus onze Heer is. Dan hoeven we dus niet meer bang te zijn voor samen. Vrienden we hoeven niet bang te zijn. Jezus. Als Jezus onze Heer is. Dan behoren we hem toe. We hebben die transfer gemaakt. Satan heeft geen aanspraak meer op ons leven. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat God goed is. Omdat hij zo ongelooflijk goed is dat hij ervoor koos om al onze schuld en schaamte en zonde en boosheid van hart op zichzelf te nemen aan het kruis. En toen hij stierf, nam hij het mee de dood in. Toen hij opstond, liet hij het achter in de dood. Weet je, alles wat wij verkeerd hebben gedaan, hè, die lijst met de aanklachten, die heeft Jezus aan het kruis vernietigd. Het is weg. Eens en voor altijd. Jezus heeft ons vrijgekocht met zijn eigen bloed. We zijn van hem en hij woont in ons geest, met zijn geest... En zoals de Bijbel zegt, Hij die in ons woont, is zo groter door Hij die in de wereld is. Met de doosheid. Dus dit is de geestelijke realiteit als kinderen van God. We hoeven niet meer bang te zijn. En toch zal Satan ons keer op keer proberen om ons anders te doen geloven. Weet je wat Satan letterlijk betekent in het Hebreeuws? Aanklagen. Satan. Aanklagen. En dat is een fulltime job. Aanklagen. Dat is de strategie. Ons keer op keer misleiden en intimideren en aanklagen. Vaak heel sneaky en subtiel. We denken dat het onze eigen gedachten zijn. En, en dit is, hè, hij heeft heel veel strategieën, maar wat ik vaak zie bij mezelf en bij anderen, dit is zijn fa fa favoriete strategie. Eerst verleidt hij ons om iets te doen wat God niet wil, hè, wat ons bij God wegtrekt. Het moment dat we daar aan toegegeven hebben, fluistert hij ons vervolgens in. Wat ben jij slecht? Wat ben jij slecht? Denk je nu echt dat God nog van je houdt? Denk je nu echt dat jij nog een kind van God bent? Forget. It. Schaam. Schaam. Schaam. Weet je, je kunt er nu net zo goed helemaal aan toe. Maakt nog niks meer. uit. En hoe vaker we dat stemmetje horen, hoe meer we het gaan geloven. En hoe meer we in een vicieuze cirkel komen. Van zondige, onschuldig voelen, verwijdering van God. Zondige, schuldig voelen, verwijdering van God. Zondige, onschuldig voelen, verwijdering van God. Tot we verstrikt zijn in die leugens, Tot we ons gevangen voelen. En weet je, de enige manier om uit die gevangenis te komen is simpelweg het evangelie, het goede nieuws van Jezus, voor onszelf te geloven. De strijd vindt plaats in ons denken. Jezus zegt, de waarheid zal je vrijmaken. En de waarheid is dat God van ons houdt. Dat Hij zoveel van ons houdt, dat Hij ervoor koos om onze schuld en schaamte op zichzelf te nemen... En weg te doen. He? Het is vernietigd. Die aanklachten van Satan, die bestaan helemaal niet meer als we in Christus zijn. Als Jezus in ons is. En weet je, het moment dat we die leugens confronteren met de waarheid, dan verdwijnen die leugens als sneeuw voor de zon. Als straks de zon naar, naar buiten komt, of naar buiten komt, als die gaat schijnen. Dan zul je zien dat de sneeuw weg is. Nou, hetzelfde met die leugens van Satan. Vrienden, Jezus wil ons vrijmaken. De Bijbel zegt: als de Zoon je vrij zal maken, zul je werkelijk vrij zijn. Vrij van schuld, vrij van schaamte, vrij van angst, vrij van verslavingen. Vrij. Jezus wil ons vrij maken. Weet je dat het heerlijk is om gewoon in vrijheid te leven? Jezus wil ons vrijmaken, zodat we mogen meewerken aan zijn koninkrijk van recht en vrede en van liefde. Zodat we niet langer op onszelf gefocust zijn, maar op God en op onze naasten. Dat we gewoon vrij zijn om liefde. Ik zag pas een videoclip, zag ik voorbij komen op Facebook en die liet eigenlijk heel treffend zien hoe dat werkt, die vrijheid. En die wil ik nu even laten zien. Vrienden, is er iets in het leven, in jouw leven op dit moment, wat je gevangen houdt? Leugens, verslavingen, stemmetjes die je klein en gebonden houden. Breek vrij. Omarm die waarheid dat Jezus overwonnen heeft en dat Jezus jou vrijgemaakt heeft. Omarm die waarheid. We mogen in die opstanding Ga staan, die, die waarheid. Daarom zegt de Bijbel keer op keer, wees sterk in zijn macht. Probeer niet zelf het kwaad en die leugens te, te bevechten. Nee, ga simpelweg in die waarheid van Jezus' dood en opstanding staan. Ga in die, in die overwinning staan, in geloof. En dan word je vrij... En dan mag je in die, in die vrijheid en in die overwinning gaan leven. Is dat makkelijk? Nee. In dit leven zal er altijd strijd zijn. In dit leven zal er altijd verleiding en verzoeking zijn. Wist je dat zelfs Jezus verleid en verzocht werd? Hij, hij gaf er niet aan toe, maar hij werd wel degelijk verzocht door Satan. En dat zal hij ook bij ons blijven proberen. Maar laten we niet bang zijn of de moed opgeven. Jezus is Heer... Jezus is hier. als wij in hem geloven, is Jezus hier van binnen. En door zijn geest in ons geeft hij ons de kracht. Om Satan te weerstaan. En sterk te blijven. En te wandelen in die vrijheid. En daarom mogen we elke keer weer vol vertrouwen bidden. Heer, leid ons niet in verzoeking. Dus help ons te dealen met het kwaad in onszelf. En bevrijd ons van de boze. Help ons te dealen met het kwaad in de wereld. Waarom? Want van u is de kracht en het koninkrijk en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. En weet je, soms dan bid je dit, maar je merkt gewoon, ik, ik mis kracht, ik heb anderen nodig. Net zoals in dat filmpje, ik vond het zo mooi. Hij kon wegrennen, hij kon in vrijheid losbreken, omdat die anderen hem hielpen. Weet je, soms hebben we als christenen, of heel vaak, hebben we ook anderen nodig die voor ons bidden. Die ons helpen om die vrijheid te vinden en die ons helpen in vrijheid te wandelen. En ook na de dienst zal er weer een ministry team zijn. Twee mensen die niets liever willen dan voor je bidden. Maak daar gebruik van als jij het gevoel hebt dat je vastzit, Dat je in gebondenheid vast zit. En we hebben ook elkaar nodig om in die vrijheid te wandelen. Ons elke keer weer te bemoedigen en te confronteren met die waarheid. En daarom is het zo goed om bijvoorbeeld bij een connectgroep aangesloten te zijn. Een groepje mannen of vrouwen die, die constant elkaar bemoedigt, aanvuurt en elkaar accountable haalt. Om in die waarheid en in die vrijheid te leven. En als je daar behoefte aan hebt, dan wil ik je vragen om naar mij te komen, naar de dienst, of naar dat gebedsteam toe te komen. We zijn daar voor jullie. Nou, Ton en zijn team zullen ons nu uh, leiden in een laatste lied, het lied Hosanna. En ik wil jullie echt aanmoedigen en mezelf aanmoedigen om dat lied niet zomaar te zingen, maar dat echt te zingen als een gebed vanuit ons hart. En te proclameren. Heer, van u is het Koninkrijk en de kracht en de Heerlijkheid. U heeft overwonnen Heer Jezus. Amen.